Negen uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. In Albanië is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 6,4. De autoriteiten zeggen tegen persbureau Reuters dat er zeker drie doden zijn en 150 gewonden. Het epicentrum was zo'n 30 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Tirana. Aan de hele kust werd de aardbeving gevoeld en in meerdere plaatsen storten gebouwen in. Het is dus de tweede zware aardbeving in Albanië in korte tijd. In september werd het land getroffen door de zwaarste aardbeving in 30 jaar tijd. Maar die was met 5,6 minder zwaar dan die van vandaag. Huisartsen hebben veel problemen met het doorverwijzen van kwetsbare patiënten naar andere zorginstellingen. Dat blijkt uit een uitgebreide rondvraag door de huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om. Vaak lukt het doorverwijzen niet door een tekort aan personeel bij de zorginstellingen. Het gaat vooral mis bij dementerende ouderen psychiatrische patiënten en chronisch zieken. Het schadebedrag door phishing is opnieuw toegenomen... blijkt uit cijfers van de betaalvereniging en de Nederlandse Vereniging van Banken. Het komt vooral doordat het steeds makkelijker en goedkoper is... om een website op te zetten waarmee criminelen achter inlogcodes komen. Phishingberichten komen ook vaker binnen via sms en whatsapp. Ook weten criminelen steeds vaker mensen zo gek te krijgen... hun bankpas op te sturen omdat die zogenaamd ingeruild moet worden.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 Dat zijn de belangrijkste internationale televisieprijzen. De ene winnaar is de documentaire Dance or Die... van nieuwsuurverslaggever Roesbek Aboli... over een Syrische danser die de orde ontvlucht. De andere winnaar is Hans Pol... met zijn documentaire over het journalistieke platform Bellingcat. Het weer, veel bewolking en soms wat regen. Het wordt vanmiddag zo'n 11 graden. Morgen meer wind en dan bewolkt en nat. Het blijft wel zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even van de Hacht van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naardenvesting en knobend Eemnes een kwartier vertraging. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Amsterdam sloten 10 minuten extra. A4 Amsterdam Den Haag tussen Nieuw-Vennep en op 13 kilometer file geeft 20 minuten vertraging. Op de A22 Beverwijk richting Velsen tussen Beverwijk en afrit Muiden 10 minuten extra. En een kwartier op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knoop het Rijnsweerd. Op de A208 Haarlem Velsen meer dan een half uur bij de aansluiting met de A22.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 Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Goedemorgen, goedemorgen. Het is uh, vandaag 26 november. Nog 35, jaar, uh, 35, jaar, 35 dagen totdat het uh, oud en nieuw is. En daartussen hebben we natuurlijk nog een paar dagen voordat het uh, Sinterklaas is. En nog een uh, paar dagen voordat het... Uh, en kerst is. En dan uh, gaan we weer gezellig bij elkaar klitten. een leuk, uh, leuk eten. En gourmetten. En zo. En dan, uh, ja, dan uh, is het straks weer 2020. En dat is het jaar natuurlijk... waarin de Formule 1 in Zandvoort komt. En ja, daar kijken we natuurlijk met z'n allen enorm naar uit... in het weekend, eerste weekend van mei. Dat gaat een feest worden hier in Zandvoort. Nou, dat kent z'n weerga niet...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 Then beg me to stay, beg me to stay, yeah Kill me in the morning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 Informatie. Maar ja, wie zou het maar willen weten. De Zandvoort en ZFM, ja dat hoort bij elkaar. En hier is Chicago, is een andere plaats. Surprise! 1977. Een dikke, dikke, dikke top 3 hit. Baby, what a big surprise. En het waren uh, een mooie platen van Chicago. Dit ZFM. En wie is het? Wie is het? Wie is het? Logman hmm. Bij ZFM in de morgen. Dat je het weet. Oh, dat is ook zo'n mooie. Dit is ook zo'n mooie plaat. Oh, je zal mij maar uh, mee wakker worden, om kwart over negen in de morgen. Alles wel, Zandvoort? Heb je de zin in vandaag? Tweede dag van de week. Het is al bijna een weekend. Krijgt vliegtuigje lol Hier is one of these nights. One of these days, the Eagles. Het is, wel een, het is wel een vrolijke dag. En wat wil je nog meer? De leukste muziek hier bij ZFM. Vanuit Studio Tolweg. Live. Op jouw radio. Of het nou eh, EHB Plus is. Of eh, FM. Of eh, via de tv. Alles is mogelijk. Techniek staat voor niets, dames en heren. Zelfs in Zandvoort. En natuurlijk met de allermooiste, leukste platen... Die wij konden vinden, die koor kon vinden, want uh, Cor is de, de muziekman op dit moment. Zo ook deze van TNCC, The Things We Do For Love. Too many broken hearts have fallen in the river. Too many lonely stars have drifted out to sea. You lay your bets and then you pay the price.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 Agreed to disagreed but disagree to... Ik ging altijd even mee met mezelf. En het was... Fancy uh, see the things we do for love. En uh, volgende week... Uh, volgende week, volgende week... 5 december is het pakjesavond. Maar ook Sinterklaas bingo. Bij uh, het Waven van Zandvoort. Uh, Malcolm McLaren. And something's jumping in my shirt. Oh, dat klinkt veelbelovend. Like love I can't get around I can't get around I can't get around But I felt Something hurting To the voice Something struggling In your the nation Walk the body Walk the body the body Walk the body Walk the body the body En something's jumping in my shirt. No, no, no, no, no, no. En deze je ook hè? Armin, Marco en Davina en hoe het danst bij ZFM. Sleutels vast de deurknop heb ik in mijn hand.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 Go Geplaatst van Marco, Borsato, Davine Michel en Armin van Buren. Als het beter is, hoe het danst. Turn around. Zing even mee allemaal. Ja, want zo gaat hij beginnen. Dit is Bonnie. Bonnie zelf. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around.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 Carla. En meteen van haar grootste hits. Hier bij ZFM. Total oh. eclipse totally clips of the heart. Totally clips of Vijf minuut vijftig lang. Eén groot feest hier bij ZFM. Goedemorgen. Het is vijf over half tien... En uh, dit weekend de laatste Grand Prix van dit jaar. En de vrije trainingen beginnen vrijdag al om 10 uur. En de tweede vrije training om, om 2 uur. Op zaterdag is de derde vrije training om 11 uur en de kwalificatie om 2 uur. En dan zondag 1 december is de race die begint om 10 over uh, 2. Maar een uur daarvoor natuurlijk uh, de voorbeschouwing op uh, Ziggo. Het is altijd leuk, altijd leuk.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 En dat was Ten Rule Gold. Even zeggen ook dit. The Lonely Boy. Bij ZFM in de morgen. Goedemorgen. Tien over half tien. En hier is Nial. Nial. Van Warren. in One Direction.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 You know, Cause when the morning comes, I know you won't be there Every time I turn around, you disappear Oh, yeah De zanger. en voormalig uh, lid van uh, One Direction, de boyband. Je kent het nog wel. Mm -hmm, leuke plaat, leuke plaats. Goedemorgen Zandvoort. Eens even kijken wat het weer gaat doen. Uh, mijn vriendin is erbij. Hé hey Google, wat doet het weer vandaag? Vandaag valt er plaatselijk een bui in Zandvoort... met een maximum van 11 graden en een minimum van 9 op dit moment is het negen en bewolkt. is toch leuk, hè? Handige informatie. Zo uit de kastje. <laughs> Wat een leuke fluit. En dit is een van mijn favoriete platen op dit moment. Prachtig, prachtig. Achterover, even een stoel, kopje koffie. Hier is het. pie. To the ones that we lost on the way Cause the dreams bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back you Memories bring back, memories bring back you Jay, Remix. Maroon 5, Memories. En, uh, we kennen dit nummer als een heel uh, rustig nummer... maar de deze manier heeft hem een klein beetje opgepimd. En niet uh, geheel zonder resultaat... want het is wel een vrolijk uh, duintje geworden. Een vrolijk mopje, zeggen wij dan. Maroon 5 uit Los Angeles in Californië, de Verenigde Staten. En ze maken sinds 19... 97 al muziek. Dus dat is al even. En met wie hebben we hier te maken? Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Nou, dan weet je dat. Altijd leuk, dit soort info. Kan je wat mee? En we gaan nu luisteren naar Paul. Welke Paul? naar nou, die Paul. Her, she's for the bed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 the day. 20-jarige Paul McCartney en nog steeds optreden, waanzinnig, wat een held It's just another day bij ZFM Het is een dinsdag en het is 8 uh, voor 10 En dit wordt een day to remember En maar zingt over een night to remember Moet niet gekker worden Goedemorgen Zandvoort, ben je erbij? De dag is begonnen, het is licht, het is redelijk weer. Dus we gaan er tegenaan vandaag. Dus zing even mee. En gooi je haar los. Morgen kan je naar het pluspunt. Om half acht tot negen uur. Woensdag 27 november. En dat is het ontmoetingsmoment autisme. Uh, ben je naast of uh, dierbare iemand met een uh, autistisch spectrumstoornis? Nou, dan kun je je ervaringen delen en tips met anderen. Is, uh, je moet je aanmelden via Esther Madeira. 06, 46, 44, 37, 69. Maar het staat allemaal in de activiteitenladder van de Zandvoortse kant. Kijk zelf even mee. Hier is Amerika. to be out Laatste plaats voor mij deze morgen. Bij mij kan je weer donderdag horen als je daar zin in hebt. Maar ah, dat denk ik wel. Leuke muziek. Leuke muziek hier bij ZFM. Maak er een mooie dag van. Geniet ervan. Want elke dag is een mooie dag. Hè? Je moet niet altijd naar buiten kijken. Zometeen nog twee uur lang. Uh, hele mooie, fijne muziek. Non-stop. En een hele, heel veel plezier. Maak er wat moois van. En hou hem op ZFM. Het geluid van Zandvoort. Hoi.